Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown en is een geluidsopname van een eerder gegeven webinar. Mijn naam is Vrouwtje Smeding. Ik ben werkcoach bij Stress en Burnout. En ze leefden nog lang en gelukkig. Om maar te beginnen met het eind. Wat is dat gelukkig? Dat is eigenlijk waar dit programma ook over gaat. En een paar tools worden je aan het eind ook aangereikt om toe te bouwen naar meer gelukkig zijn. Wat gaan we doen in dit half uur? Uh, dat is nog het uh, meest spannende geweest van het opzetten van dit webinar. Dit onderwerp daar is zoveel over te lezen en al lezenderweg word je steeds nieuwsgieriger dat het op het laatste nippertje nog moeilijk was om dat samen te vatten in een webinar van een half uur. We gaan het hebben over wat is dat geluk? Waarom is het zo belangrijk? Uh, ik ga je kort meenemen in de lessen van het happiness project. Um, en dan gaan we het hebben over waarom denken we onszelf eigenlijk ongelukkig. Um, en dan uiteindelijk in de samenvatting twee tips, twee dingen die je zeker moet onthouden. Wat is geluk? Ik ben heel veel definities tegengekomen van geluk. En het is maar net wie het uh, de definitie geeft, wat bepaalt wat de definitie is. Uh, Seligman, Martin Seligman, dat is iemand, de founder van de positieve psychologie. Die had als eerste definitie geluk is een prettig gevoel. Hm. Later, jaren later, in volgende boeken van hem, kwam hij eigenlijk tot vijf kenmerken van geluk. Het is een positieve emotie. Uh, er zit een flow-ervaring in, He, dus de, eventjes helemaal erin op kunnen gaan. Het heeft ook iets te maken met relaties. Het heeft iets te maken met zingeving, met een doel. En het heeft te maken met vaardigheden. Je zou het kunnen zeggen geluksvaardigheden. Die kenmerken die herkennen we denk ik allemaal wel. Dat als er een toename is van deze vijf kenmerken, dan voel je je ook beter. Voor vandaag heb ik het over geluk als iets wat je waardeert, dus iets wat positief gesteld wordt. Dus bijvoorbeeld zeggen uh, uh, goede gezondheid in plaats van uh, dat ik niet ziek ben. Het is iets van een langere duur. Even geluk hebben, uh, een prijsje winnen of zo, dat is natuurlijk wel leuk, maar word je daar nou echt gelukkig van? Nee, het he ja... Natuurlijk kan het bijdragen aan je geluk, maar gelukkig zijn is iets van langere duur. Het heeft een duurzaamheid. En het is relatief onafhankelijk van de buitenwereld. In principe heb je er niet echt een ander voor nodig. Je hebt die stevigheid in jezelf. Dat zijn dingen die bijdragen aan langdurig gelukkig zijn. Hoe zit het nou eigenlijk in elkaar? Is het maakbaar? Is geluk maakbaar? Nou, er is onderzoek naar gepleegd uiteraard. En ze komen tot de volgende deling dat 50% ongeveer is genetisch bepaald. Um, je hebt sommige mensen die zijn somberder van aard. En je hebt mensen die zijn opgewekter van aard. Dan heb je 10%, 10 tot 20% heeft te maken met omstandigheden. Uh, dat kunnen factoren zijn als leeftijd, geslacht... Godsdienst, etnische achtergrond. Maar ook woonomstandigheden. Die je dan weer wel kan beïnvloeden. De omstandigheden waarin je op dat moment leeft. En 30 tot 40 procent is eigenlijk eigen gedrag. Dus het bewuste gedrag. Ons denken en doen. En dat is heel goed trainbaar. Dus iedereen heeft een persoonlijke bandbreedte. Sommige mensen zijn van nature wat opgewekter dan andere mensen. Maar met het trainen. Met name van dat denken en het doen, dat bewuste gedrag, kun je je geluk dus ook trainen en groter maken. En dat is goed nieuws. Daar worden we ook gezonder van. Want gelukkiger mensen zijn ook gezonder. Wonderwel. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Er is bewezen dat mensen die gelukkiger zijn, gewoon een aantal jaren langer leven. Um, Mensen die gelukkiger zijn, die hebben meer gezondere, opbouwende emoties. Uh, dat heeft weer van alles te maken met de stresshormonen in je lijf en de fysiologische processen die er in jouw lijf dan plaatsvinden. Doordat je minder stress hebt, kan je lichaam ook beter werken aan herstel. Minder stress is een snellere genezing als er al wat mis is. Het is langzamer verouderen. Uh, bij minder stress, minder last van obesitas, minder last van hoge bloeddruk. Ook minder diabetes uh, type 2 is vastgesteld bij mensen die gelukkiger zijn. Je hebt minder pijn. Uh, de pijn wordt minder intens beleefd, zo moet ik het zeggen, door mensen die gelukkig zijn. En je hebt een hogere weerstand tegen uh, virussen. Minder hart- en vaatziekten, sneller herstel. En indirect zijn mensen die gelukkig zijn, uh, kan je zeggen, die hebben gezondere gewoontes. Er wordt minder gerookt, minder gedronken, mensen sporten wat meer, bewegen wat vrijer. Uh, mensen hebben over het algemeen betere sociale contacten met de familie en de vrienden, wat ook weer bijdraagt aan gelukkig zijn. En wat ik apart vond om te horen is dat mensen die gelukkiger zijn, Eerder naar de huisarts stappen als er iets aan de hand is. Zodat er ook eerder ingegrepen kan worden. Zodat er ook uh, de kwaal of de ziektes die er zijn eerder uh, uh, opgelost worden in plaats van dat ze verergeren. Bovendien hebben mensen die gelukkig zijn een grotere therapietrouw. En dat wil zeggen dat als ze iets voorgeschreven krijgen door een huisarts of een therapeut... ze dat ook opvolgen, waardoor het kans van herstel door dat middel of die therapie ook vele malen groter is. Wonderlijk toch? Wat er allemaal kan gebeuren als je wat gelukkiger bent? Onderzoek toont ook nog aan dat gelukkige mensen altruïstischer zijn... zich meer inzetten voor een ander, hè? productiever, behulpzamer... Ze zijn vriendelijker, creatiever, veerkrachtiger. En dat veerkrachtiger dat maakt ook dat je eh, minder stress ervaart. Als jouw veerkracht groter is, dan heb je ook het idee... dat je wat makkelijker in oncomfortabele situaties eh, stapt... omdat je het vertrouwen wel hebt dat het goed komt. Ze zijn gezonder. Dus eigenlijk heel veel redenen... om Gelukkig te willen zijn, als je dit allemaal zo hoort. Maar wat is nou geluk voor jou? Want wat de een gelukkig maakt, hoeft de ander niet gelukkig te maken. Heb jij voor jezelf een persoonlijke lijst van geluk? Hier zien we een nog hele jonge René Vroger. Uh, die in dat liedje, Alles, alles kan een mens gelukkig maken, zomaar een aantal dingen opzoomt die je gelukkig zouden kunnen maken. En zo zie je, het hoeven niet hele dure, ingewikkelde, zwaarwegende dingen te zijn. Maar een opzomming van heel veel dingen waar je gelukkig mee kan zijn, kan nog veel helpender zijn. Wat kan je daarmee doen? Of hoe kan je werken aan zo'n lijst van je eigen geluk? Nou, er zijn een aantal dingen. Uh, ik, ik ben er eigenlijk mee begonnen toen ik achter uh, dit boek kwam. Dit heet The Miracle Morning. En ik heb er sinds een paar jaar geleden een gewoonte van gemaakt om ochtends vroeg om zes uur op te staan. Ja, dat is even lastig. Maar als je één keer beneden bent, dan is dat al klaar. En dan heb ik tot een uur of acht de tijd om stille tijd te hebben voor mezelf. En in die stille tijd ben ik bezig met het trainen van mijn geluksspieren. Ik doe daar een aantal dingen in die twee uren voorafgaande aan mijn werkdag. Het lukt ook niet iedere dag, moet ik eerlijk in zijn. Want als ik heel vroeg weg moet, dan ga ik daar de tijd niet voor nemen. Maar gemiddeld denk ik toch dat ik zo'n vier, vijf ochtenden in de week wel die stille tijd pak zochtens. Ik werk aan een boek van positieve aspecten, waarin ik iedere dag een klein stukje schrijf van wat ik allemaal waardeer in mijn leven. De dank wel lijst, dank je wel voor nou, wat er maar is. En dat kan heel klein zijn. Het hondje aan mijn voeten, het kopje koffie dat voor mijn neus staat. Het feit dat ik hier gewoon weer lekker zit. Dank je wel voor de fijne avond gisteravond. Dank je wel voor mijn goede relatie. En zo kan ik doorgaan met opzommen. Mijn gelukslijst, zou je kunnen zeggen. Je kan ook beginnen met het opstellen van een lijst van geluk. Door bijvoorbeeld in je telefoon een lijstje te maken met energiewoorden. Wat zijn nou woorden waar jij energie van krijgt? Is dat comfort? Is dat uh, prettige gesprekken? Is dat uh, lekker lunchen met een vriend of vriendin? Maak eens voor jezelf zo'n lijst van energiewoorden. Waar krijg jij energie van? Want als je er energie van krijgt, geef ik je op een briefje dat je er ook gelukkiger van wordt. En vervolgens ga je ermee trainen, trainen en trainen. Alleen het maken van zo'n lijstje is nog niet genoeg. Je wil dat het in je brein vastgebakken zit en dat je er steeds meer alert van bent. Wat maakt mij nou gelukkig? Een ander boek wat ik tegenkwam en waar ik heel veel aan heb gehad, dat is The Happiness Project van Gretchen Rubin. Die kwam er op een gegeven moment achter. Ze zat in de bus op, op weg naar de werk. En ze zag door, uh, door de regendruppels op het raam, zag ze iemand op, de, uh, op het trottoir lopen met een buggy en een paraplu en een telefoon en een ongelukkig gezicht. En toen dacht ze ineens, dat ben ik. Daar loop ik. Zo ga ik ook door het leven. Ik ben gelukkig, maar ik ben niet zo gelukkig als dat ik eigenlijk zou moeten zijn. Ik heb een goed leven, ik heb een goede relatie, ik heb gezonde kinderen, ik heb werk. Ik heb een appartement in New York. Ik heb eigenlijk alles, maar ik wil het meer waarderen. Ik wil, wil er meer naar leven. Ik wil dat geluk bewuster voelen. En toen is ze begonnen met wat zij noemde de Happiness Project. En dat betekende dat ze een jaar lang zich heeft verdiept in uh, happiness, in gelukkig zijn. Ze is journalist en schrijver, dus ze heeft het op haar manier gedaan. Voordat ze dat jaar begon, heeft ze heel veel gelezen, heel veel boeken gelezen. En dat heeft ze allemaal wel verwerkt in dat jaar. En iedere maand van dat jaar heeft ze een thema gepakt. En ieder hoofdstuk in dat boek gaat ook over zo'n thema. En iedere maand heeft, neemt ze je mee in dat boek uh, om je er in te verdiepen. Ik kan het je aanraken, aanraden, ik vond het echt een eye-opener. En uh, ja... Misschien ga ik volgend jaar wel iedere maand ook een thema benoemen. Dat wil niet zeggen dat ik haar thema's benoem. Aan het eind van het boek stelt ze: ik begon het Happiness Project omdat ik me wilde voorbereiden. Ik was heel bevoorrecht, maar ik wist ook dat de tijd zou keren. Haar man had een chronische ziekte of heeft een chronische ziekte, dus daar zat spanning. En ze wist dat er ooit iets tegenslag zou komen. Ze schrijft, ik wilde me voorbereiden op tegenslag. Ik wilde de zelfdiscipline ontwikkelen en de mentale gewoonten ontwikkelen... om beter om te kunnen gaan met akelige dingen die me overkwamen. En dat heeft mij ook getriggerd. Doordat ik een bepaalde zelfdiscipline heb ontwikkeld... doordat ik die mentale gewoonte steeds heb versterkt... om op een positieve manier naar de dingen te kijken... Um, heb ik ook het gevoel dat ik dat steeds makkelijker kan, waardoor ik ook steeds beter de positieve aspecten uit wat me overkomt kan halen. Wanneer ben ik nou gelukkig? Um, ik heb andere items genoemd dan die twaalf aspecten die uh, Gretchen Rubin heeft uh, benoemd. Uh, ik heb gewerkt aan de hand van het model, dit noemen ze dan het model van de levensgebieden, level 10. Als je op Pinterest zit en je typt in level 10, zie je heel veel van deze voorbeelden. Uh, voor mij waren dat uh, nou, werk en professionaliteit, relatie, sociale contacten, gezondheid, conditie, fun, recreatie. Maar ook financiën, mijn leefomgeving, thuis. Voor mij dus ook een stukje spirituele groei niet zweverig hoor maar wel bezig zijn met groei bijdragen ook bijdragen aan een betere wereld wat doe ik daarin wat wil ik daarin doen en een stuk persoonlijke ontwikkeling ik heb al deze taartpunten gescoord en op een schaal van 0 tot 10 aangegeven hoe tevreden ik was met uh, de, ja, waar ik was op deze terreinen en zo ben ik gewoon eens een, ja, een uur gaan zitten met bedenken van hoe tevreden ben ik nou bij ieder aspect. Van deze levensgebieden omschrijf je vervolgens hoe het zou zijn als ze een 10 scoren. Op jouw rapportcijfer van 0 tot 10, hoeveel scoort dan uh, persoonlijke ontwikkeling? Hoe, hoe ziet het er dan uit op het moment dat je je, je goal gehaald hebt? Dit is heel persoonlijk. Zowel de levensgebieden zijn heel persoonlijk, als hoe het eruit zou zien op het moment dat jij er tevreden mee bent, is heel persoonlijk. Neem er de tijd voor. Ga daar eens rustig voor zitten en omschrijf per levensgebied hoe zou het zijn als het op een team was. Dat is mooi, dan ben je er nog niet. Dan ga je vervolgens bepalen uh, wat zijn mijn doelen de komende tijd en hoe ga ik daar naartoe werken. Maandelijks doe je dat. Ik doe dat maandelijks. Na afloop van iedere maand kijk ik van oké, okay, hoe ver ben ik gekomen met wat ik had voorgenomen. Sommige dingen heb ik in kunnen plannen in mijn agenda. Andere dingen waren meer iets van heb meer aandacht voor. Hoe heb ik het gedaan? Ben ik er of neem ik hem weer mee naar volgende, uh, de volgende periode, de volgende maand? Wil niet alles tegelijk doen? Het spreekwoord is uh, wie twee konijntjes tegelijkertijd wil vangen heeft vanavond niet te eten. Je kan maar één ding tegelijk, één of twee aandachtspunten voor zo'n maand is genoeg. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het levensgebied eh, sociale contacten, dan zit het op zo'n evaluatiemoment ook vaak dat ik denk van oké, okay, heb ik eh, eh, vriendschappen die ik op dit moment, eh, mensen die ik wil uitnodigen, die ik al een tijdje niet gesproken of gezien heb. Zijn er mensen die ik nodig wil bellen? Eh, ik moet eerlijk zeggen dat in de drukte van mijn leven de, die dingen bewust gepland moeten worden anders dan vergeet ik ze gauw en dat zou jammer zijn want ik wil die mensen niet kwijt is dat raar wat mij betreft niet je je plant waar je groei wil hebben dan plan je dat en dan wil dat nog steeds niet zeggen dat het automatisch gaat want en dat zult u ook ervaren als je hiernaar luistert je hebt allemaal zo'n stemmetje in je hoofd die zegt ja maar dit ja maar dat en hoe komt dat dan hoe komt het dat wij die stem in ons hoofd hebben die het soms zo moeilijk maakt om te doen wat wij nou eigenlijk willen doen? Nou, kom ik bij het boek wat ik onlangs gelezen heb. Ja, je kan ongelooflijk veel lezen hoor, nogmaals. Maar dit zijn, hier staan thema's in die ik gewoon ja, echt zo handig vind om te weten of te doen. De logica van geluk van Mo Gavdat... Ik weet niet eens precies hoe je het uitspreekt. Hij is uh, een hele hoge uh, medewerker bij de Google. En hij heeft dit boek geschreven vanuit zijn hart. Het is echt het lezen waard. Um, hij vertelt dat, hoe dat gaat, hoe die, die stem in ons hoofd tot ontwikkeling komt. Voordat we woorden leren, is ons brein gewoon stil. Een baby ligt in de wieg en die is stil. Tot er een ongemak is, uh, honger, uh, vieze luier, wat dan ook pijn, dan begint er uh, uh, geluid uit te komen. En als dat ongemak is weggenomen, dan is de baby weer stil en die observeert. Die observeert, in dat hoofd gebeurt verder nog niet zoveel, dat brein is nog niet zo ver ontwikkeld. Dan leren we woorden. Onze ouders leren ons woorden. En als je die woorden herhaalt als kleinkind, nou, dan word je beloond, want dan krijg je schouderklopjes en allemaal zo fijn en dat wordt gestimuleerd. Die taalontwikkeling, die, die blijven we dan oefenen. Hardop. Kleine kinderen die, die zelf spelen, die, die praten hardop en je hoort de ouders uh, gewoon soms via de kinderen nog een keer spreken. Heel grappig om te zien. En wat zo'n kind daarmee doet is dat hij die woorden herhaalt, dat begrip van die woorden herhaalt. En die ontwikkelt daarmee zijn brein en die ontwikkelt daarmee ook de taal in het brein. En die ontwikkelt daarmee ook de zelfspraak. De woorden die zo'n kind leert, die mengen zich met wat het kind waarneemt. En die mengen zich ook met de waarden die het al heeft meegekregen of heeft ontwikkeld. De innerlijke spraak ontwikkelt, de zelfspraak, de gesprekken in het hoofd. Iedereen heeft ze hoor. Denk niet dat je gek bent, iedereen heeft ze. Die innerlijke spraak, dat is uh, in 1930 ongeveer is ontdekt, dat ook al spreekt iemand in zichzelf, er nog minuscule spierbewegingen zijn in het strottenhoofd. Later is dat door neurowetenschappers uh, bevestigd. Die konden dat echt met, hè, met scans en dergelijke bevestigen. Dat op het moment dat er sprake is van zelfspraak. Dat die, die spraakgedeeltes meegaan. Wat zegt dat nou? Dat zegt dat spreken, hardop op spreken. Dezelfde gebieden in je hersenen uh, triggert. Als in jezelf praten. Het is hetzelfde proces. Alleen doe je het met je mond dicht. Want ja sociaal hebben we wel geleerd dat het niet altijd even praktisch is dat alles wat je in jezelf denkt ook hardop zegt. Daarbij moet je weten dat de voornaamste taak van ons brein, onze hersenen, is dat wij overleven. En je brein biedt je doorlopend opties aan om uit te kunnen kiezen zodat je veilig blijft. Uh, je, je bewuste denkbrein daarentegen, die evalueert wat het aangeboden krijgt. Dus als, er nu tegen, als mijn brein nu tegen mij zegt van... Oh my god, niemand reageert, dit is vast geen goede uh, uh, lezing. Dan kan mijn bewuste brein zeggen van... Uh, ja, luister vrouw, jij ziet helemaal je publiek niet. Dus hoe weet je nou dat het niet goed gaat? Dat slaat nergens op. Oftewel, er wordt je een optie aangeboden om veilig te blijven... Pas je aan, want anders val je buiten de groep en dat is onveilig. En mijn bewuste denkbrein zegt daar tegenover, dat kan je niet weten, dat slaat nergens op. En verwerpt het en dan is het weer weg. Dus je brein biedt je aan de ene kant opties aan om veilig te blijven, om je aan te passen aan de omgeving. Om te voorkomen dat je in een bedrijf, bedreigende situatie terechtkomt. En aan de andere kant biedt je brein uh, uh, je, je de evaluatie aan van wat het wordt aangeboden. Het ene, is een, het ene systeem is een snelle, instinctieve en emotionele manier van denken. En het andere, het systeem 2, is een langzamere, meer bedachtzame en logischere manier van denken. Er zijn snelheidsfouten tussen dat ene systeem en dat andere systeem. Dus, dus soms is het ene systeem zo snel dat het tweede systeem niet eens de kans krijgt om te corrigeren. Maar meestal wel. Dat resulteert dan dat je dat gesprek krijgt in je hoofd. Oh, ik moet eigenlijk dit en dat. En als het rustige brein, het denkbrein dan daar overheen zegt van ja, maar wacht even. Dat is nu niet goed. Doe het later. Dan ben je weer in balans. Um, accepteer nou dat jouw brein... In de mechanische manier van aansturen van veiligheid, dus je stressresponsen met de aanmaak van adrenaline en dergelijke, dus de mechanische manier om jouw lichaam in staat te stellen om adequaat om te gaan met bedreigende situaties, dat is helemaal prima. Maar als het gaat over de logica van het denken, dan moet je niet altijd automatisch volgen wat jouw brein jou ingeeft. Er zijn namelijk, zegt meneer Mo Gavdat, Drie soorten van denk. Je hebt de inzichtelijke denker in je hoofd. De probleemoplesser. Degene die met, met logische redeneren uh, uh, problemen oplost. Daarnaast heb je de ervaringsgerichte denker in je hoofd. En dan heb je nog de vertellende denker. De eend. Want die heeft over het algemeen de overhand in ons brein. Die eend die popt op met van alles. Geklets. Gekwaak, bedreigingen, oh let op, oh doe niet zus, oh ze zullen wel niet denken dat. Dat is ook een hele goeie. Als jij denkt wat een ander denkt, dan blijft dat nog wel jouw gedachte. Hè? Niet die gedachte van een ander. Maar goed, die eend die kwaakt maar. En soms kwaakt die zo hard dat er niks anders meer doorheen komt. Daar heb je heel veel last van. Besef dan, en als je iets meeneemt van deze webinar, neem dit dan mee. Besef dat wat die eend je aanbiedt... niet altijd waar is. Geloof niet alles... wat je denkt. Wat die eens doet... wat die vertellend denker doet... is jouw opties aanbieden... waar je eventueel... op in kan gaan... om veilig te blijven. Hij doet wat hij moet doen. Namelijk gevaar waarnemen... en het jou aanbieden... zodat je er met je denken iets mee kan. Maar... 9 van de 10 gevallen is het helemaal niet waar dat gevaar je zou de eend in je hoofd die kwakende wakende eend die zou je kunnen vergelijken met de commercials op televisie je kiest er niet voor je krijgt ze voor je hoofd en is het waar wat ze zeggen nou met alle respect ik kan niet geloven dat bijvoorbeeld nutella gezond is voor de kinderen dan kunnen ze nog zo vertellen dat er hazelnoten in zitten en melk het staat volgens mij stijf van de palmolie en van de suiker. En dat is niet gezond. Maar het wordt je gepresenteerd als een aantrekkelijk beeld. En iedereen is happy van de Nutella. En de kindertjes zijn vrolijk aan de ontbijttafel. En niemand is zaggereinig. Bullshit, weten we allemaal. Het is, net als de kwakende eend, er wordt je iets gepresenteerd. Zodat je ermee aan de haal kan gaan. Maar het zit hem nog altijd bij die inzichtelijk denker... Die oplossen, die logische nadenker, om te bepalen of die met deze uitnodiging in zee gaat, ja of nee. Die soorten van denken die zitten op andere punten in je brein. Dus op het moment dat je bezig bent met het logische nadenken, dan zit dat op een ander moment dan wanneer die kwakende eend aan de gang is, op een ander moment op een andere plaats. Dat hebben ze gewoon in scans, hersenscans kunnen vaststellen. Er zijn heel veel uh, gebieden die al toegewezen zijn aan bepaalde activiteiten die wij doen met ons brein. Ze zijn, ze zijn er nog lang niet hoor. Er is nog heel veel te onderzoeken. Maar dit kunnen ze wel al onderzoeken dat dit zo is. We hebben ze al kunnen bewijzen. Dat houdt dus ook in dat jij verschillende gebieden kunt trainen door er meer aandacht aan te geven. Of andere gebieden iets minder aandacht te geven... waardoor het ook minder prominent aanwezig is. Als ze een, een, een zen-boeddhist... in een hersenscan liggen, leggen... dan geeft hun beeld van de hersenen... een heel ander plaatje... dan wanneer ik erin zou liggen... of wanneer iemand die nog nooit een meditatieoefening gedaan heeft... erin zou liggen. En de mate van geluk wordt bevorderd door de mate waarin jij ook je rust in je brein kan pakken. Dus hoe onrustiger jouw brein, hoe meer van die kwakende eenden er zijn om jou onveilig te doen voelen, hoe minder gelukkig je bent. Hoe meer rust je in je brein kan brengen, en dan ben je eigenlijk de, uh, het middelste plaatje, de, hè, het, het uh, mediterende zenmonnikje, aan het trainen hoe meer je die traint, hoe rustiger jouw brein wordt. En hoe rustiger je brein wordt, hoe minder stress jij ervaart... en hoe meer geluk jij ervaart. Twee dingen om mee te nemen uit deze seminar. Als je iets meeneemt, neem dan mee dat ik zo graag jou gun... dat je de tijd neemt om na te denken over wat gelukkig zijn voor jou betekent. Ik heb hem nog niet genoemd, maar wat hier ligt is... De zegevlier, de toverstok uit de Harry Potter boeken. Um, de alles overheersende stok der toverstokken. Het werkt niet zo dat je alles kan toveren. Maar mensen die dat ooit gelezen hebben... wat heb je nodig om iets te kunnen toveren in die boeken? Dat is focus op wat je wel wil. Als mensen in die boeken niet goed gefocust zijn op wat ze willen bereiken dan gaat het niet lukken. Dat is iets wat je eigenlijk mee wil nemen uit die lessen... is dat je heel goed wil focussen op wat geluk, wat gelukkig zijn voor jou inhoudt. Wat is dat dan? Want op het moment dat je jezelf traint om daarmee bezig te zijn... heb je vele malen meer kans dat je dat herkent uit je omgeving... dat je dat herkent in waar je bent en dat je het ook meer ervaart. Met alle gevolgen, bijvoorbeeld voor je gezondheid, van dien. Het tweede ding wat ik graag wil dat je meeneemt uit deze seminar... is dat jij niet je denken bent. Je hebt gedachten. Je hebt verschillende soorten gedachten. Jij bent niet die eend. Als de stem in je hoofd je gestrest maakt... besef dan dat hij jou alleen maar opties aanbiedt waar je mee door kan denken. Het hoeft niet. Wil je dat hij stil wordt, dan zijn daar natuurlijk ook oefeningen voor. Een hele makkelijke zou kunnen zijn om stil te gaan zitten en alleen maar te observeren wat het is wat die eend aanbiedt. Wat popt er op in mijn gedachten? En dan alleen de gedachten waarnemen, er niet op doordenken. En dan dooft hij op een gegeven moment uit. Dit vergt een beetje oefening, maar het is te doen en het werkt echt. Ik hoop dat je dit meeneemt. Besef dat je wil focussen op wat je gelukkig maakt. Wat jou gelukkig maakt. Jou persoonlijk gelukkig maakt. En ga niet altijd achter die eend aan. Want het is niet altijd waar wat hij zegt. Dank je wel voor de aandacht. En ik wens je nog een lang en gelukkig leven.